Het is negen uur, Maud met het NWIJ journaal. De importheffingen die China heeft afgekondigd voor bijna 130 Amerikaanse producten leiden tot grote nervositeit op de beurs in New York. De Dow Jones-index maakte vandaag een duikeling en stond een uur voor sluiting op een verlies van bijna 3 procent. Op onder meer varkensvlees hebben de Chinezen een invoerheffing gelegd van 25 procent. En dat is gelijk aan het tarief dat president Trump heeft aangekondigd voor de import van Chinees staal.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 Op sommige plaatsen liepen protesten uit de hand. Betogers vielen bussen aan en staken politiebureaus in brand. De grootste rebellengroep van Syrië ontkent Duma te hebben opgegeven. Staatsmedia melden gisteren dat de groep was begonnen met de aftocht... uit de stad in Oost-Ghouta. Douma ten oosten van Damascus is de laatste stad... die nog in handen is van de rebellen. De stad lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur. Er zijn tientallen, zo niet honderden gewonden... die medische hulp nodig hebben.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 Het is hier vanavond en vannacht regenachtig, het koelt af naar zo'n 9 graden. Later opklaringen. Morgen eerst droog, later vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan nog de ANWB Verkeersinformatie met één file, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken een file van 7 kilometer. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <telling>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 De lobby. Met Martijn De Geven. Goedenavond, tot half tien zijn we bij u met WNO Haas Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Zoals u wellicht net al hoorde, voor de zomer moet er een tweede klimaatakkoord liggen. En daarover gaan wij verder praten. Dat doen we dus met Olaf van der Gaag. Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, NVDE. Uh, voor de rest hebben we natuurlijk ook nog aan tafel zitten... het Kamerlid voor het CDA, Agnes Mulder en Bert van Dijk. Hij is energiereducteur bij het Financieel Dagblad. En nu is ook aangeschoven Hans Koenen. Hij is directeur Corporate Business Development bij de GasUnie. Ook voor u zijn het natuurlijk een paar bijzondere weken. Heeft u erop zitten? Ja, goedenavond. Ja, ja. Het was een, uh, een, een hele hectische tijd. Een uh, heel belangrijk besluit genomen door, door de heer Wiebes. Ja. Een, een groot besluit, een moedig besluit en heel belangrijk voor de Groningen. Is het een besluit wat u eerder had willen nemen? Uh, ik denk dat, uh, dat we het moment zagen aankomen, uh, het, maar uh, ja, het, het was een heel groot en moedig besluit. Zag u het, en het is... aankomen? We zagen het aankomen, de vraag was wanneer het precies uitzag. Ja. Vanaf wanneer zag u dat aankomen? Nou, het was, het was duidelijk dat er zoveel uh, maatschappelijke druk en politieke druk bestond om het besluit te nemen om die, de gaswinning verder te reduceren. We wisten uiteraard niet het niveau, we wisten ook niet dat het uiteindelijk naar nul uh, zou gaan, nee. maar daar moet je wel op anticiperen. Maar ik, ik, in februari zei je nog, uh, we kunnen niet. Verder terug dan 14 kub gas. Dat was een hele andere situatie. 14 miljard even voor de helft. Ja, dat was een hele andere situatie. Die, ja. die 14 miljard was gebaseerd op een, op een advies van het staatstoezicht op de mijnen. Wat destijds een advies had uitgebracht over 24 miljard kubieke meter winning in een vlak niveau. En daar hoorde een Groningen productie bij van 14 miljard in een, in een warme winter tot 27 miljard in ja. een koude winter. Op het moment dat staatstoezicht op de mijnen een advies uitbracht over 12 miljard. Dan horen daar hele andere maanden. ...maatregelen bij inclusief stikstoffabriek. En toch voelt het een beetje... ...toch wel, wel vreemd als je dan de zijkant naar kijkt. Eerst hoor je dat allerlei bodems... ...we kunnen niet verder omlaag dan... ...en, en nou ja, er lopen wat getallen, nu komen we ook langs... ...en ineens komt er een minister die zegt... ...het gaat naar nul en wat het ook kost, we betalen de rekening. Dat voelt toch een beetje... ...waar hebben we dan in te kijken de afgelopen paar jaren eigenlijk? Nou, dat is, dat is uiteindelijk een politieke keuze geweest. En dat begrijp op, ik, maar, maar kunt u ons een even een beetje helpen in de verwarring? Want ik begrijp er eigenlijk niks van de vanafstand. Um, ik denk, uh, het staatsdoezicht op de mijnen heeft de ministers geadviseerd... destijds over een veilige gaswinning. En zat in die advisering ook de nul optie al? Uh, dat weet ik niet, daar was ik niet bij... Uh, minister Kamp heeft het uh, besluit al genomen om de aardgasreductie behoorlijk omlaag te brengen. Ja. Dat is behoorlijk uh, omlaag gaan. In het regeerakkoord stond nog een niveau van 21,6. En deze minister heeft, denk ik, ook op, op basis van de aardbeving in Huizingen besloten om veel verder te gaan. Wij vinden dat een moedig en groot besluit. Maar wat is er dan voornamelijk veranderd buiten de wisseling van de ene minister naar de andere? Dat het nu in één keer wel kan? Ik denk toch uh, dat die aard, extra aardbeving in Huizingen dat dat een, een, een, een, een echt een gamechanger was. Ja. Ja. Maar dan trekken we de conclusie dat dit besluit niets anders is... genomen, een politiek besluit. Uh, het is geen technisch besluit, het is een politiek besluit. Dat is een, uh, een, een politiek besluit, mede gebaseerd op het advies van staatstoezicht... Over, op de mijne over veiligwinningsniveau. Het is, het is geen technisch besluit, het is een politiek, is een politiek besluit. besluit. Maar dat is wel merkwaardig, want we hebben tijdlang... naar deze affaire zitten kijken met z'n allen, onder het motto... het kan niet, ook al willen we wel... Uh, dat weet ik niet uh, Zoals ik zei, het is een politiek besluit Je kunt allerlei maatregelen nemen om met Groningen naar nul te gaan dat Die maatregelen zet, hebben we nu ook gedefinieerd: stikstoffabriek bouwen, minder gas uh, exporteren uh, Industriële klanten ombouwen En we, ook wezenlijk uiteindelijk op termijn de energietransitie versnellen maar wat als we een paar jaar, Meneer Van Dijk, FD Wat als we een paar jaar een hele strenge winter krijgen? Kunnen we dat aan? Als we de komende jaren een hele strenge winter krijgen... dan, dan wordt dat een uh, ingewikkelde situatie. Dan hebben we een stuk Groningen nodig, we hebben andere veld vel nodig... en we zullen maximaal stikstof uh, moeten inzetten om te converteren. Ja, even erbij zeggen, er wordt een, een bijzondere fabriek gebouwd. Die, gaat eigenlijk, die, die gas gaat die mengen met stikstof... waardoor we dus eigenlijk nog langduriger, toch? Als ik het zo? Ja, in feite ga je een soort uh, pseudo-Groningen gas produceren. Ja. Dus je hebt hoogcalorisch gas, je voegt de stikstof bij... en, en daardoor krijg je laagcalorisch ja. gas van Groningen kwaliteit. En overigens doen we dat al, want door de... De, de reductie van, van Groningen van destijds 52 miljard naar richting de, de 21 miljard. Zijn we al heel veel pseudo-Groningen gas gaan produceren. Maar gaan even terug naar de vraag van de heer Van Dijk. Kunt u de vraag nog één keer halen? Nou ja, stel dat er een aantal uh, zware winters komen. Uh, kunnen we dat aan? En waar halen we dat dan vandaan? Vooral de tweede ben dat ik nu. Nee. Ja, we... dan, dan zullen we maximaal moeten converteren. Kijken of we kleine velden kunnen inschakelen. Uh, wellicht nog wat uit Groningen produceren. We hebben ook gezegd. Hè, richting, uh, richting 2022 moeten we naar uh, die 12 BCM gaan en dan uiteindelijk verder. Ja. Dus het is technisch wel mogelijk, ook als het. Uh... Uh, uh, uh, ik, als het <laughs> extreem koud wordt, dan, dan zou dat best wel een lastige situatie kunnen ja. ontstaan. Uh, meneer Van Dijk, wat, wat denkt u? Heeft de, de gemiddelde burger in Nederland, haalt hij liever dan als we het extra nodig hebben, gas uit uh, van Poetin? Of, of nog even toch nog één keertje uit Groningen? Nou, ik denk dat het draagvlak voor Groningen gas in Nederland wel redelijk weg is, eerlijk ja. gezegd. Ik denk dat iedereen wel uh, inziet dat, dat we daar zo snel mogelijk die gaskraan dicht moeten draaien. Of in ieder geval moeten zorgen dat die uitbevingen daar uh, verdwijnen. Dus ik, volgens mij is die solidariteit denk ik wel redelijk groot. Maar ik denk ook dat, we, uh, dat de gemiddelde Nederlander geen probleem heeft om gas van Poetin te krijgen. Nee. Als dat uh, een, een, een oplossing voor zijn. Als, we, als, dat, als dat een paar, een paar tientjes of, of, vijf, of tien euro scheelt op de rekening, zeker. Ja. Meneer Koen, even terug naar u. U bent al een tijd bij ons, als in, u heeft het eerste gedeelte van de uitzending uh, meegeluisterd. Uh, heeft u nog iets gehoord waar u zegt, daar wil ik nog even op reageren? Nee, ik ben heel enthousiast over het manifest. Dat hebben we ook zelf uh, ondertekend. Wij geloven ook dat we inderdaad snel stap, moet, uh, af moeten stappen... uiteindelijk van de cv-ketel naar andere vormen. Uh, ik, ik vind het wel belangrijk dat we inderdaad dat programmatisch op een goede wijze doen. Dus gemeenten moeten een energieomgevingsplan maken. Die moeten heel duidelijk op basis van af neerzetten op welke wijze zij wijken gaan verwarmen. En dan moeten we de keuze maken. Kijk, het moet natuurlijk niet zo zijn dat we iedereen overhaast... om een hybride warmtepomp te zetten... om vervolgens te concluderen dat een bepaalde wijk... op een warmtenet uh, moest. Hey, want dan, dan, dan moet je dubbel betalen. Dus die gemeenten moeten flink aan de bak. Die moeten die om energieomgevingsplannen maken. En dan kunnen we heel snel omschakelen op alternatieven. En ieder jaar faseren er toch 400.000 uh, cv keuzes uit. Of die moeten ieder jaar vervangen worden. Ja, Dat is natuurlijk een keurig moment om dan voor een alternatieve oplossing te kiezen. Maar regie bij de gemeente, goede plannen maken, dat is wel wezenlijk. Achters Mulder, Kamerlid CDA. Nou, het doet me goed om dat te horen. En inderdaad, die gemeenten die zullen aan de bak moeten... hebben heel erg hard nodig, dicht bij de mensen, dicht bij onze inwoners. En dat het ook op een betaalbare manier moet. En ik wil nog even wat zeggen over Groningen. Ik denk een het grote verschil tussen de vorige minister... en deze huidige minister is dat hij toch een andere geerakkoord meegekregen heeft. Van vier partijen die een andere richting op wilden met de provincie Groningen. Dit was niet meer Acceptabel. En die staatstoezicht op de mijnen... die heeft de afgelopen jaren iedere keer adviezen gegeven... om naar beneden te gaan met die gaswinning. Minister Kamp heeft dat eigenlijk consequent niet doorgevoerd... Hè, ondanks moties in de Kamer van een oppositiepartij als bijvoorbeeld het CDA. Vervolgens heeft hij gewoon op z'n donder gekregen van de rechter moest hij alsnog naar beneden. Maar niet omdat hij het nou zo graag wilde met de VVD en PvdA-kabinet. Maar omdat hij er op de vingers werd getikt door de minister. Vervolgens is het nieuwe regeerakkoord gekomen. Daar heeft staatstoezicht op de mijnen geadviseerd. Zorg dat je op een vlakke winning gaat zitten. En zorg dus dat je uh, nou ja, misschien een paar miljard kuub naar beneden gaat... maar je zal ergens rond die twintig uitkomen. Toen kwam die zware aardbeving nu weer in uh, zeerijp. En dat heeft alles veranderd, want toen heeft vervolgens... de staatstoezicht op de mijnen, die wij als CDA dus altijd hebben gevolgd... die heeft toen gezegd van, jongens... Uh, het kan niet meer zo. Die vlakke winning, we kunnen dat niet vasthouden. Dus we moeten verder naar beneden. We moeten naar 12. Wil het enigszins veilig zijn? En wil het echt veilig zijn? Dan moet je eigenlijk gewoon naar nul. En dat stond in dat rapport. En daarom is deze minister met steun van het CDA teruggegaan naar nul. En ik ben daar dankbaar voor dat hij dat heeft dat gedaan. Begrijp, dat ik moest. Het een en ander heeft niet alleen te maken met een andere samenstelling van het kabinet. maar ook dat we in een andere economische tij zitten. En daarover gesproken wil ik nu naar het volgende. Premier Rutte, die was in gesprek met Ron Vrees van de NOS. Uh, en Ron Vrezen stelde hem natuurlijk allerlei vragen over, we begrijpen het besluit, maar wie gaat het betalen en wat zijn de kosten? Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen qua geld? Want u zei het al, we waren altijd heel afhankelijk van het aardgas. In Nederland is er ook welvarend mee geworden, laten we wel wezen. Hoe gaan we dit allemaal betalen? En wie gaat het betalen? Ja, dat zien we wel. Kijk, ja, uh... die zien het wel, dat is geen antwoord ja, nee, voor een premier volgens zeg ik, mij. Ja, ik zeg het heel bewust, <laughs> want we hebben steeds gezegd... al vanaf het begin van deze ellende dat geld geen factor mag zijn... We hebben gezegd, de factor is leveringszekerheid. We willen dat niemand in de kou komt te zitten. Nee, dat begrijp ik, maar het kost wel geld. Ja, maar ja, dat, dat zei dan zo. Ja, dat moeten we dan uh, zien op te hoesten. Ja, meneer Koenen. was u verbaasd om te horen? Uh, nou, ik denk dat het een verstandige keuze is. De veiligheid van de Groningers gaat voorop. Uh, en ja, dat gaat geld kosten. Energietransitie gaat ook uh, geld kosten. Maar het alternatief doorgaan met fossiele brandstoffen, dat gaat uiteindelijk ook uh, kosten. Uh, dus uh, ik, ik denk dat het een verstandige keuze is. Uh, over de tijd gezien uh, zullen de kosten oplopen... Uh, maar bijvoorbeeld een stikstoffabriek, we hebben het er net over gehad... die we neer gaan zetten, ja, dat, dat gaat ongeveer 2, 2 euro per huishouden kosten. Ja. En daarmee reduceer je natuurlijk wel een heel groot gedeelte... van de, de Groninger productie. Dus uh, dat zijn toch relatief beperkte kosten... van be oplossing van een belangrijk probleem. Mevrouw Mulder, even, even, dit kabinet is heel belangrijk. Hè? De koopkrachtplaatjes ook, de, de, de middenstand moet er enorm vooruit gaan. We kennen de verhalen nog van de algemene beschouwingen als je deze rekening nu al gaat uitsmeren... dan komt er niet zoveel meer terecht van al die stijgende koopkrachtplankjes. Vindt u dat de regering eigenlijk moet zeggen... dan moeten we ook gewoon de staatsschuld iets laten oplossen? Het gaat om een investering waar we per saldo op langere termijn... allemaal winst van maken. Dus met andere woorden, hoe ga je dit begrotingstechnisch uiteindelijk ophoesten? Nou, daarvoor is er natuurlijk de voorjaarsnota. Zeker, maar ja, en daar heb u toch even gewoon een in plan. algemene zin daar iets over te zeggen. Want anders blijven we toch met het punt zitten... dat we die rekening meteen toch allemaal bij die consument gaan leggen. Nou, nu lag die rekening natuurlijk eenzijdig bij de Groningers. Hè? Met schuren in hun woningen. Zeker. En dat was gewoon niet meer acceptabel. En ik denk dat dat uh, ook heel helder is geworden afgelopen week. En ik vond ook terecht dat uh, minister Wiebes zei... ja, vandaag is geen dag van de financiën. En die zei het dan even wat handiger, misschien dan de premier. En uh, vandaag is het een dag voor de veiligheid voor de Groningers. En daarvoor hebben wij gekozen. En die, al die rekensommetjes en die plaatjes... die zullen ongetwijfeld worden gemaakt. En die worden ordentelijk gemaakt, heel degelijk. Ook mede door onze uh, vice Premier, nee, niet de vicepremier, maar onze Hoekstra, de minister van Financiën. En uh, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om dat op een goede manier ja. te doen. Dus geen, geen onrust nu zaaien over wie wat, uh, uh, maar gewoon heel ordentelijk bij de voorjaarsnota. Ik kom nog even bij u terug. Um, Olaf van der Graag, directeur van de NVDE, zeg ik nog in de Vereniging Duurzame Energie... Um, dat is niet een ontzettend flauw bedoeld, maar toch even, als je dus elke keer eigenlijk losse onderdelen van dat grote tweede klimaatakkoord, bijvoorbeeld zoals u dat gedaan hebt over de cv's, dan ontstaat er toch elke keer een soort, soort kleine schokgolf even. Met andere woorden, is het handig om elke keer eigenlijk wel één zo'n element naar buiten te brengen, waardoor eigenlijk de consument ook het overzicht niet meer heeft, namelijk het, welk onderdeel het uitmaakt van het grote verhaal. Nou, ik denk dat het belangrijk is om steeds wel de link... met dat grote verhaal te blijven Zeker, vertellen. Maar dat maar zag maar u is... ook volgens mij dat dat niet altijd sprake was... toen u uw plan lanceerde. Nou, soms is het ook heel handig om weer even gewoon concreet en behapbaar... voor mensen te maken van waar hebben we het nou allemaal over. Want het is zo'n ongelooflijke brei aan informatie over 2050. We hebben nu de het nu over mensen thuis zijn... maar ook de industrie gebruikt heel veel aardgas... dus ook de industrie uh, moet zich hervormen. Onze hele manier van mobiliteit moet anders... Uh, onze landbouw moet anders. Uh, we moeten zo ongelooflijk veel dingen gaan, uh, opnieuw gaan ontdekken. Als we dat in één keer allemaal over mensen uitstorten... dan denk ik juist dat ze soms door de bomen het bos niet meer zien. Dus ja. volgens mij is het soms goed om het hele verhaal te vertellen. En soms is het ook handig om gewoon heel praktisch te kijken van... oké, okay, wij gaan zorgen dat de Groningers uh, niet meer last van die uh, gaswindingen hebben. Ik vraag het omdat een veelgehoord credo in dit, deze discussie is... laaghangend fruit. En dat is niks anders dan de dingen die je eigenlijk makkelijk en snel kan realiseren. Die pak je snel aan om in ieder geval de beweging in die transitie te krijgen. Maar daarmee schrijf je ook de hete aardappel, namelijk het niet laaghangend fruit, de grote moeilijke uh, uh, voorstellen, schrijf je voor je uit. Ik kijk even naar u, meneer Van Dijk, Financieel Dagblad. Op ja. afstand zou je zeggen dat is best zorgelijk. Nou ja, dat, ik denk dat dat precies is wat er aan de hand is. Want dat zie je sowieso bijvoorbeeld met, met Wind op Land. Uh, nou ja, dat gaat moeilijker dan we zouden willen, dan het kabinet zou willen. Um, en ja, dat komt omdat gewoon mensen gaan. Uh, die willen dat niet in hun buurt, althans een aantal van die mensen. En, de, en uh, Nijpels gaat dat nu proberen glad te trekken. Um, maar dat, dat ja, het komt nu dichtbij bij mensen. Mensen gaan het voelen, mensen gaan het bij hun cv-ketel voelen. Met, ze mogen straks uh, in 2030 worden er, als het allemaal goed gaat. geen normale auto's meer verkocht, alleen nog elektrische auto's. Al geen brandstofauto's, maar elektrische auto's. Uh, dus ja, mensen gaan het voelen. Maar ik vind het wel op zich ik vind het merkwaardig dat er, uh, de energietransitie gaat meer dan 100 miljard kosten. Misschien wel 200 miljard, we weten het niet. Uh, en ik vind het wel merkwaardig dat, daar, dat het dus heel erg schimmig blijft over hoe we dat gaan betalen. Het is, de premier zegt heel makkelijk, ja we zien het dan wel. Maar ik vind het nogal wat. Ik bedoel, daar kom je in een bedrijf niet mee weg door te zeggen van we gaan een zware investering doen. Maar ja, wat het van rendement oplevert, wat, wat de bijdrage wordt inderdaad aan, aan het uh, oplossen van het klimaat. We zijn nu al jarenlang miljarden aan het investeren. Uh, Die zijn ik, toch volstrekt transparant? Er staat er in elke begroting dus bij ze zijn de miljoenenoordaargebaan Maar de, maar de, maar kost, de effecten daarvan, moet... als je kijkt naar wat zon en, en wind op dit moment doen in, aan duurzame energie in Nederland. Ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben dat dat maar 2% is nog van de duurzame energie. De rest is biomassa, wat nou ja, volgens sommigen ook omstreden is. Dus... Het idee dat het maar. Uh, dat, er gaan honderden miljarden, of honderd, meer dan honderd miljard gaat erin. Ik vind dat daar gewoon kritisch naar uh, gekeken moet worden. En, en terecht, en, ik, en dat ja, doen we ook in de Tweede ja, Kamer. Daar hebben we echt onder havenklap, hebben we daar een discussie over. En als de media daar heel breed over zouden uh, publiceren, dan kreeg ik misschien een veel groter gedeelte van oh, de Nederland, wijzef, nou, mee. Ja, <laughs> nee, maar het blijft natuurlijk gewoon. Het, het, gaat om, het wordt op een andere manier gefinancierd hier, dan hier door Het wordt georting. het besproken. Hè? Yes. Ja. Maar uh, uh, heel breed is dat natuurlijk nog lang niet het geval. dat nee, begint nou langzaam te komen. Ik snap het u zeggen, maar en nog eens ik zeg het, ik, ik, het zonder waardeorde. maar vervolgens duiken natuurlijk die drie tafels letterlijk onder water, buiten het zicht van de, de burgerij, de media, ja. en die zijn daar aan het polderen, zoals we dat al eeuwenlang doen in dit land, in, in, een, in een spel, letterlijk de knikkers, worden daar verdeeld, maar ook de kosten, ja. en vervolgens komen ze dan vlak voor de zomer, als alles goed gaat komen naar buiten, en dat is het dan. Ja, dan kan je niet zeggen dat we daar rustig naartoe hebben geleefd, dat we daar ons hebben ook kunnen voorbereiden, dat we daar ons mentaal, et cetera. Nee, dus daarom heb ik ook bij het debat een paar weken geleden aan de minister gevraagd van hoe kunnen inwoners nu ook vooraf, zeg maar, al zaken op uh, aankaarten op die tafels? En daar komt nog uh, uh, verder bericht over van de minister hoe dat kan, want hij vond dat ook, dat draagvlak is natuurlijk wel heel wezenlijk voor ja, hoe je dit überhaupt met elkaar wil gaan doen. En dat die gemeentes daar een hele grote rol in zullen hebben, ook mede namens de inwoners. En dat wij met elkaar moeten zeggen van die kosten moeten zo beperkt mogelijk uh, zijn. Ja, ik denk dat dat allemaal elementen zijn die daaraan bijdragen. Natuurlijk moeten we dit samen met onze inwoners doen. Want dit is gewoon te groot. Ja, maar het is ook heel raar. Want bijvoorbeeld als het, als het over ziektekostenverzekeringen gaat... als die zeg maar elk jaar is dat weer een discussie... dan gaan ze met 5 euro of 10 euro... Nou Daar hebben we het met z'n allen weken over. Maar de energierekening, dat gaat gewoon De wijs. Er is geen debat. Dat is heel da moeilijk om daar... Het gaat toch het ene debat na het andere gaat ja, het hier het groot de de En ook die consumentenorganisaties. Er, ja, hoor. Hoor, maar niet er zijn ook heel veel maatschappelijke organisaties. Onderdeel van die tafel. De ANWB zit daar. De vakbeweging zit daar. Milieuorganisaties Zeker. zitten daar. Dus het is echt niet alleen maar een feestje van de overheid en bedrijfsleven. Dat is een heel breed, precies de Hollandse poldertraditie. Er zit iedereen aan tafel behalve de media en de burger. Nou ja, maar de burger is daar dus vertegenwoordigd... via organisaties, oh. verenigingen waar ze lid van zijn. En er zijn miljoenen mensen lid van de ANWB. Ik ga naar de heer Koenen nog even. Ik zeg nog even bij directeur... Corporate Business Development bij de GasUnie. Um, nog even trouwens één dingetje even met u even, uh, ter tafel brengen. Is, er is nog een ander gasveldje recent gevonden... bij een van de Wadde-eilanden. Is, uh, is dat ons, uh, ons belletje ja. voor de, de koude winter? Ja, um. Nou, meneer Zwiebes heeft daarover geschreven in zijn brief aan de Kamer... dat uh, dat, dat wellicht mogelijkheden biedt om Groningen verder te ontlasten. Want dat is een veld met dezelfde kwaliteit als de, als de Groningsgast. Dat hoef je dus gast. niet bij te mengen? Uh, dat hoef je niet bij te mengen. zou je kunnen inzetten. En daar daarmee verminderen je de productie ja. van Groningen. Nou, Dat zal de procedures doorlopen die daarvoor bestaan. En dan uh, zullen we zien of dat er ingepast wordt. Maar u ervoor. lijkt me een van de mensen die dat wat eerder weet... Uh, als daar inderdaad actie wordt ondernomen. Uh, uh, dus met andere woorden, bent u al uh, in... Uh, Uiteindelijk als, als de vergunningen afgegeven uh, worden... zullen wij dan moeten faciliteren met onze infrastructuur. En gaat dat die kant inderdaad op nu? Uh, daar kan ik nog geen enkele uitspraak over dienen, doen. Dat moet keurig de procedures doorlopen. Dat van, dit is nog in het stadium van proefboringen. Dus dit is ja. nog maar zeer de vraag, het gaat nog jaren duren voordat we daar het gas voor het eerst naar boven krijgen. Dus dit, dit, Op langere termijn kan dat misschien een rol spelen. Dan kan natuurlijk kleine bijdrage leveren. Maar dit... Ja, en de directe wal hebben we ook gewoon beschermd. Hè? Dus de, daar is het niet. Het is op de Noordzee. Precies. Dus, u nou ziet dus ja. het eigenlijk niet zitten. Ik, ik vind dat je naar alle opties moet kijken om het Groningengas, zeg maar, wat in het Groningenveld zit, zo snel mogelijk naar beneden te krijgen. En dat wordt dan moeilijk zat als wij een beetje een stevige winter krijgen, waar we het net over hadden. Ja, dus je moet er echt alles aan doen om dat Groningengas uh, zo snel mogelijk te verminderen. Op de kortst mogelijke manier. En als dit erbij aan bijdraagt, uh, verderop in, in de Noordzee, ja, ik heb liever dat we het direct allemaal duurzaam uh, doen. Hè, maar op het moment dat dat nog niet reëel is en ieder huis wel verwarmd moet worden, ja, dat vind ik, dan moet je hier wel serieus naar kunnen kijken. Thank <sharp inhale> you. Ja, meneer Koen ook, me eens? Ja, zeker. En uh, we, we, we kijken alle maatregelen. Heeft de minister ook uh, aangekondigd. Uh, energietransitie is ook een belangrijk uh, aspect, een belangrijk onderdeel. En dat moeten we ook nu vandaag inzetten, want daar ligt een gigantische uitdaging. Ik vind het jammer dat we trouwens alleen over de kosten spreken... en niet over de opbrengst van de energietransitie. Nou, daar ik heeft u nog op... mooi 30 seconden de tijd ja, voor. Ja, op ik op te ben maken. ook van overtuigd dat dat veel banen kan creëren. Dat we veel onze innovatiekracht ik gaan inzetten. Bijvoorbeeld op het gebied van groen gas of waterstof. Stof. En dat kan ook toegevoegde waarden voor de BV Nederland gaan geven... Dus ik denk dat we ook wat meer aandacht voor dat aspect van de energietransitie moeten hebben. Met maar banken. u zegt eigenlijk juist omdat we nu in één keer met die forse schaarsen zitten... Geeft het ook een soort extra push op innovatie? En... Absoluut, absoluut. Kun je daar een mooi praktisch voorbeeld van geven? Nou, ik denk dat er heel veel aandacht is op dit moment voor waterstof. Ik denk dat ook hernieuwbare moleculen, groen gas hè, en waterstof... onderdeel moeten zijn en zullen zijn van de, de, de mix, de energiemix in de toekomst. Dus uh, uh, dat is een enorme boost. Uh, er praten heel veel partijen over de groene waterstof-economie. Bijvoorbeeld in Noord-Nederland en op andere plekken. Ja, ik hoop dat we daar koploper gaan worden. En dat, uh, dat niet veel technologie zomaar naar buitenland verdwijnt. Maar dat het BV Nederland daar baat bij kan hebben hebben we opslag ook opgelost. Nou, dat lijkt me nou een ontzettend mooi einde van dit gesprek. <laughs> Ik dank u alle vier in de volledige wetenschap... dat dit gesprek alles behalve ten einde is. Integendeel, we staan aan de voorbaanavond. Maar wat we in ieder geval weten is dat je niet meer kan zeggen... dat de transitie iets is wat in de toekomst gaat plaatsvinden... dat we er middenin zitten. Voor die paar mensen die dat nog niet wisten... dat weten we nu voor de zekerheid. Dank u allen. Ja, voor de vaste luisteraar denkt u, hé, hey, dat kende ik nog niet. Inderdaad, een nieuwe rubriek genaamd Ooggetuigen. En eigenlijk is het heel simpel. Wij zijn elke week op zoek naar iemand die erbij was. Die letterlijk ooggetuige was van een politiek memorabel moment. En dit keer voor de eerste keer hebben we daar een bijzonder iemand voor gevonden. We gaan namelijk naar Luxemburg, 1985 om precies te zijn. In dat plaatsje Schengen. Europese regeringsleiders van Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk... En Duitsland maakte daar het vrije reizen door heel Europa mogelijk. Maar nogmaals, we weten inmiddels zijn natuurlijk veel meer landen aangesloten. Maar dit waren de vijf die uiteindelijk de kern vormden. en het Schengen-akkoord op papier zetten. en voorzagen van een handtekening. De Nederlandse handtekening werd toen gezet, namelijk door de toenmalige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. en later minister van Defensie, Wim van Ekelen. Um, meneer Van Ekelen, als het goed is, hebben we u nu aan de telefoon. Ja, ik ben daar. Goedenavond, meneer Van Eekelen. fijn dat u bij ons bent. Goedenavond. Als ik u vraag even terug te gaan naar dat moment, Schengen 1985... wat is het eerste waar u dan meteen aan moet denken? Uh, nou, hoe moeilijk het was, zowel in Nederland als even in Schengen. Want uh, in Nederland was het moeilijk omdat uh, veel van de ministers... stonden een beetje griezelig hè, want daar ging het om vrij reizen, vrij over de grens... Uh, de justitie vond dat er te veel boeven gevangen werden. Maar Brinkman bijvoorbeeld die vond risico met de drugs over de grens. Terwijl dat allemaal ontzettend is meegevallen. En ik, waar ik voor moest onderhandelen... en dat heeft een half jaar geduurd... was dat het niet alleen ging om personenverkeer... maar ook om goederenverkeer. Want Mary Kroes, toen minister van verkeer, die zei, ik zit altijd enorm in september. Dan zijn mijn ritmachtigingen op, kun je daar niet wat aan doen? Nou, dat is me uiteindelijk gelukt. Um, er was ook nog iemand anders, niet geheel onbelangrijk... die ook niet overtuigd was. Dat was namelijk nie niemand minder dan uh, premier Lubbers. En dat, uh, dat voorbehoud liet hij als volgt klinken. Ik wil er niet over speculeren. A, omdat ik het echt niet weet. En B, omdat ik niet de indruk wil wekken dat het uh, erg ingewikkeld is. Het is veel meer een kwestie nu van uh, de wil van de landen. En uh, ik wil er tenslotte dit van zeggen. We moeten geen uh, slechte verdragen tekenen. We moeten ook oppassen dat we denken dat alleen het op de baan schuiven van iets... Uh, betere oplossingen zal gaan bieden. Gegeven ook het onderscheid wat je moet maken. Dus eerst een hoofdlijn bepalen en dan over allerlei uitvoeringsaspecten te gaan spreken. Ja, meneer Van Ekelen, als ik meneer L Lubbers zo hoor... dan zou je echt denken, die, die was allesbehalve overtuigd... en was helemaal niet toe aan een handtekening zitten. Nou, dat is toch gelukt. Maar kijk, aanvankelijk ging het om iets heel eenvoudigs eigenlijk. Je mocht met een groene kaart de grens over... en die groene kaart betekende dat je inwoner was van een van de vijf landen... en dat je belastingen had betaald... en dat je hield aan de in- en uitvoerregelingen... dus dat je niet ging smokkelen over de grens. Dat mocht alleen steeksgebreid worden gecontroleerd. Ge en dat, dat is toch eigenlijk in die vijf jaar... want in 1990 is pas het uitvoeringsverdrag uh, veel uitgebreider geworden... is er ook een, uh, een, een inspectiesysteem afgesproken in de deelnemende landen. Dus toen... Toen waren die bezwaren waren eigenlijk vrij snel weg. En de burger vond het prachtig. Ja, maar even, um, in, als we terug in dat jaar zijn, 1985... Uh, als we dat nu in de, door de bril van nu bekijken... is natuurlijk een van de, de, de grote discussiepunten in, in Nederland... maar ook eigenlijk in heel Europa, is natuurlijk uh, de discussie over migratie. Is dat punt van migratie bij het Schengen-akkoord... Is, is dat nog als scenario goed doorwandeld met elkaar? Hadden jullie dat scenario voorzien? Nou, dat speelde eigenlijk niet. In de eerste plaats waren er toen veel minder vluchtelingen en dan Maar bovendien, de afspraak was als je een groene kaart had, en dus vrij de grens overmaakt... dan was je burger van een van de deelnemende landen. En dat geldt niet voor die vluchtelingen. Later is dat allemaal bijgetrokken door dat Schengen informatiesysteem... zodat de landen goed moesten controleren... Eh, voordat zij eh, groene kaarten en later Juist. toestemming gaven. En Meneer Fekl, eh, um, nogmaals, u begon dus met vijf landen. U was daar ooggetuige bij en u heeft die handtekening gezet... Uh, Um, ja. daarna is het uitgebreid naar 26 landen. Met de wetenschap van nu terugkijken, is dat nou slim of, goed of, of niet goed geweest? Ik geloof dat het heel goed is geweest. En het heeft ons allemaal veel nalat op elkaar gebracht. Bovendien zijn we redelijk streng geweest. Met name Nederland. Hè. Bulgarije, Roemenië. Horen er nog steeds niet bij. En waarom niet? Omdat hun interne systeem. Uh, met name hun justitiële systeem. En dus het afgeven van uh, betrouwbare uh, reisdocumenten. Is nog niet helemaal op orde. Ja. Uh, ik, ik, weet het toch even, uh, ik weet helemaal niet waar ik eigenlijk op doe. Maar ik ga het u toch vragen. Het is natuurlijk toch spannend. Je komt dan bij elkaar en, en, en zo'n zo, zo ceremonie met handtekening zet. is natuurlijk voorbereid. Uh, die, uh, met ambtenaren, diplomaten, et cetera. Kunt u zich nog iets herinneren. Wat, wat daar bijzonder aan was? Was het, was het meteen rond? Of moest op het laatste moment nog iets aangepast worden? Kunt u nog iets herinneren. Nou, wat daar aan bijzonder uh, was? Uh, nou, wat mij betreft was helemaal niet rond. Want zoals ik al zei. Nelly Kroes. Uh, die ja? vond dat er wat moest gebeuren. op het goederenverkeer. Dus ik heb in die vergadering. op een gegeven moment toen ik zei dat dat moest gebeuren... en de Duitse staatssecretaris met de rare naam van Schreckenberger uh, zei, nou, dat is allemaal onzin. Toen zei ik, verdomme. En ik sloeg met mijn, uh, tafel, mijn vuist op tafel en zei... No deal. als het zo doorgaat. Nou, daar schrok hij van. En toen zei hij met de afloop, of in de pauze... zei hij, nou, uh, dat, dat regelen we wel. En inderdaad, later heeft... Uh, Kool uh, een, ges een gesprek had met Lubers en minister Doringer die heeft een gesprek met, uh, met uh, Nelly Kroes gehad uh, en uiteindelijk mochten wij dus van die ritmachten gingen af. Meneer Van Ekelen. Een soort ik ga, vervoer, ik ga u onderbreken. Ik ga u onderbreken omdat we door de tijd heen zijn. U was de ooggetuige van onze eerste keer dat we deze rubriek hadden. Ik dank u hartelijk. Voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. En later dus ook minister van Defensie, de heer Van Ekelen. Dat was hem voor deze week. Zometeen natuurlijk langs omstreken... Met Renze Klamer en Robert Meder. Morgenochtend, zoals Oud Vertrouwd op NPO 1. Zijn we natuurlijk weer met Goedemorgen, Nederland. Straks op deze zender natuurlijk, zoals Oud Vertrouwd Langs omstreken. Voor deze week. Ik Zeg ik tegen u: Dank voor het luisteren, en ik zeg ook tegen u: Volgende week half negen zijn we er weer. WNO Haagse Lobby, dank voor het luisteren. Tot volgende week, NPO Radio 1. De dating-app voor homo's Grinder deelt informatie over de HIV-status van gebruikers van de app met twee bedrijven, blijkt uit Noors onderzoek. De dating-app verstuurt informatie naar twee bedrijven die door Grinder worden gebruikt om de app te verbeteren. Het gaat om data waaruit valt af te leiden wanneer gebruikers voor het laatst zijn getest op HIV en of ze het virus hebben. De importheffingen die China heeft aangekondigd voor bijna 130 Amerikaanse producten, leiden tot grote nervositeit op de beurs in New York. De Dow Jones stond een uur voor sluiting op een verlies van bijna 3 procent. Handelaren zijn bang voor een handelsoorlog met wereldwijd ingrijpende gevolgen.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 Goedenavond zoals u van ons gewend bent op maandag en dus ook op tweede paarsdag hebben we voor u een sportforum in de aanbieding. Met de tafel gevuld onze gasten zijn Robert Bisset van de Volkskrant, Danny Nedersen van de NOS en Henk Hoiting, chef sport van Trouw. En mee kan ik op de gebruikelijke manier, namelijk via de webcam op nporadio1.nl. We beginnen we traditiegetrouw met het sportmoment van de afgelopen week. Kijk even aan wie wil beginnen. Henk, heb jij er zin in? Oh ja, ik dacht ik Danny vanwege de maar. Uh, uh, Hoezo? Heb ja, je geen mooi moment? Nou, ja, dat, dat was mooier. Oh, nou, je, ik je denk dat we dat, dat allemaal kiezen. mag nou, goed. Weet je wat, laat dat maar zitten? Danny nee, vanwege nee, nee, de Nee, nee, nee. Voor de verschijnenheid uh, <laughs> hou ik het dan bij voetbal. Uh, wel een beetje een, een lang gerek moment. De eerste helft gisteren van Ajax tegen, tegen FC Groningen. En ook nog wel een gedeelte van de tweede helft. Uh, dat leek weer nergens naar. Dat was, dat was vooral steriel en, en, en zieloos. En dat staat er lang niet meer op zicht, dat, dat is wekelijks bij Ajax aan de hand... dat ze slecht beginnen en dat vaak ook nog lang weten vol te houden. En dan, ja, onderhand is dat toch echt knap verbijsterend... als je het toch hebt over profspelers, over spelers die hoe dan ook nog altijd een kans maken op de titel... en, en aan wie je mag zien, mag verwachten dat je dat ziet althans... dat ze dat gat in ieder geval willen consolideren. Hè? Meestal spelen ze een APSV, dus dan moeten ze dat gat uh, intact zien te houden... Ja. Ja, dat zie je dus niet. En, uh... Eigenlijk zou je broek er vanaf moeten zakken, maar je zegt je bent eraan. Nou ja, en, maar ik vind langzamerhand wel... Wat wij een heel, we hebben eigenlijk een heel seizoen lang nu bijna gezegd van... Uh, de spelers van Ajax zijn, zijn beter of horen beter te zijn dan die van PSV... Hè, die met elkaar niet zo mooi voetballen, maar... en dan horen die spelers van Ajax dan beter te zijn, die zouden beter zijn... Maar goed, als je kijkt naar wat kwaliteit is... dan is dat niet alleen een balkje leuk raken... maar ook met je hoofd bezig zijn met de stand van zaken. Dus Dat gaat in elke sport op. beseffen wat er wordt gevraagd en dat kunnen leveren. Ja, als je dat allemaal erbij neemt... en dan moet je erbij nemen als je het over kwaliteit hebt... dan moet je langzaam denk ik misschien ook stoppen... om te zeggen dat die spelers van Ajax beter zijn. Want dat is dus kennelijk niet zo. Staat genoteerd. We gaan er later yes. nog verder over hebben. Danny, Nederse. Dus. Ja, ik, heb, ik had het, het moment van Kjeld Nuis, eigenlijk, dat eh, hij achter een auto... Henk is zeer verrast. <laughs> ja, ja, ja. Het moment van de week is Kjeld Nuis. Oké, prima, als wiener ja. ja. ja. nou, goed, Je hebt ook wel een link naar wielrennen. Even nog voor degene die het gemist heeft. Hij heeft het wereldrecord schaatsen verbroken... achter een of andere soort windconstructie gemaakt... door een of andere sponsor van een fysie ja, wat ik net op heb, om wakker te blijven. <laughs> heeft hij welke snelheid gehaald? Was het ook weer? 93? Ja, 93. Ja, ja, uit wielren heb je dat ook, hè. dan gaan ze meestal naar de zuidvlakte in Salt Lake City. daar dan uh, rijden ze achter een uh, raceauto. Fred Rompelberg. Ja, en, die en Fred Rompelberg inderdaad, de maastrichtenaar. Die heeft ooit 268 km per uur zo'n auto gereden. Ja, ik vind het wel opmerkelijk dat ze, dan, uh, dat ze dit dan uh, ook op het schaatsen gaan proberen, zeg maar. Dus uh, die grens van 100 km per uur, die moet wel een keer geslecht worden. Ja. Goed. Ja, dat is gaat. een beetje entertainment, hè, uh, toch? ben Robert Mizzet, jouw moment? Ik heb uh, gisteravond gekeken naar de tennisfinale in Miami. Dat was de laatste keer... Uh, op Kibiskeen, eigenlijk een vrij symbolisch afscheid. Want het leek ook een beetje het afscheid te worden al van de Big Four. We konden vast wennen aan een periode zonder Federer, zonder Nadal, zonder Djokovic, zonder Murray. Het was een finale tussen John Isner en Alexander Zverev. Federer en Djokovic allebei snel uitgeschakeld. Nadal nog revaliderend. Murray eveneens. En ja, ik had toch een gevoel van, van, van, van weemoed. Want je, je, je ziet gewoon hoe belangrijk die grote namen zijn voor een sport om, om een sport te dragen en uh, zoals de Amerikanen zeggen big shoes te veel zeker als Federer gaat stoppen maar ik had echt zonder Federer en Nadal is de tennis toch een stuk armer dan het uh, dan nu is en uh, we moeten ons daarvoor voorbereiden ik ben heel blij dat dus ze voorlopig nog even meespelen maar hoe leuk die wedstrijd ook was tussen Isner en Zwererf Zwererf is een jongen van 20 jaar wordt gezien als, als, als eigenlijk de potentiële nummer één de opvolger van, van Federer maar hij speelde eigenlijk gewoon ja, een beetje als een bange wezel een jongen van 20 moet, uh, moet tennissen zoals uh, Terestra uh, op zijn fiets staat om aan te vallen, om te winnen en nu zag ik een man van 32 die nog nooit een echt grote prijs gewonnen had, Isner. En die wint er eindelijk, en dat vond ik eigenlijk ook wel weer mooi. Hè, dat uh, een man met zo'n groot lichaam, die altijd een beetje omholpen was, uh, reuze voeten, en die wint er eigenlijk gewoon een grote prijs, tranen in zijn ogen, en dacht van ja, dit is ook wel weer wat sport mooi maakt. Gewoon dat ook zo'n man mag blijven dromen van één keer de grote prijs naar twaalfje ploeteren. Dus ik vond het toch eigenlijk wel een, uh, ja, een mooi slot van een uh, toch wat weemoedig stemmend uh, ja, toernooi in... Uh, maar toch, ja, want toch heel veel die Federer, die, die, die, die vloog ja. eruit... tegen geloof ik tot nummer 151 van de wereld. Uh... Nou, Kokkinakis heeft wel al, al hoog gestaan... maar die heeft, uh, is een jaar lang van één een blessure in een andere gerold is wel een groot talent. Vriend van, van uh, Nick Kyrgios. Uh, ook af en toe een beetje gek, maar wel heel veel power. En je ziet wel dat uh, ja, als Feder niet optimaal is voorbereid... als hij niet optimaal is gemotiveerd, als hij niet optimaal fit is... dan is hij kwetsbaar. Wat je ook zelf zei... Vindelijk, ik moet eigenlijk alleen maar spelen als ik echt hongerig ben. Ja. En nu gaf hij het ook wel vrij knullig weg. Ik denk dat hij matchpoints verloren finale tegen Doppel... ook nog wel enigszins heeft meegespeeld uh, daarin. Ietsje minder scherp, ja, dan kan hij er ook af. Uh, dan valt hij weg en hij ja. ja. Goed, helder. Um. De Nederlandse geschiedenis eh, in de Ronde van Vlaanderen. Ja, de geschiedenis is gewoon bijgeschreven. En het gebeurde allemaal eh, met nog 30 kilometer te gaan. Toen begon het spektakel, toen de Italiaan Nibali aanging. Dit kan Terpstra als de beste uit de klauwen blijven... van de eerste de beste achtervolger. Hier Terpstra omketen nu. Dan heb je al 20 seconden genoeg. Hij kan bijna stilvallen tot op de streep. Geen gekke dingen te doen, Nicky Terstra. Niet van je fiets af, nee, dat doet hij ook niet. Hij komt hier met de armen omhoog over de finish. Nu is hij gefinished, Nicky Terstra. Als winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Na een schitterend nummer, de topfavoriet. Zeg dat maar gerust, Nicky Terstra voor Nederland. Formidabele finale. Nicky Terstra, je wint na paris bij je tweede monument, de Ronde van Vlaanderen. Wat is je eerste reactie?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 Ja, ja, geweldig. Wie heeft hem helemaal gezien? Danny, heb jij hem helemaal gezien? Ja, ik heb hem helemaal gezien. Ik, was, ik had mijn moeder verblijft en mijn vader met een bezoek uh, Pasen. Wil best komen, maar... <laughs> dan moest wel op tv, ja. ja. Dat is ook een grotere tv, hadden dan jij? Of, uh... Ja, een grote tv en een soundbox, dus ik uh, kan me heel goed naar mijn zin gezien. <laughs> ja. Henk, Henke, Robert, hebben jullie, Henk, heb jij gezien? De Ronde ik heb van de Vlade? laatste 20, 25 minuten gezien. Ja, dat is misschien wel het mooiste van de, van de landen van Flaan. Ik vind dat wielrennen natuurlijk duurt mij iets te lang, zeker als het, als het dan begint. Dan denk ik van ja, het moet ook even op gang komen. Ik denk dat dat bij tennispartijen ook vaak bij mensen het geval is. Maar ja, die finale maakt wel alles goed natuurlijk, dat is duidelijk. Ja, hij werd al te veel al gezien als de favoriet, Nicky Terpstra. Hij moest het wel even waarmaken. Um, voor jou ook de favoriet absoluut, Denny. Zag je van nou? Nee, mijn sterren had ik hem er niet bij gezet. Hè? Nee? Dus, nee? ik was de enige van alle sterrengevers die uh, tempstra niet noemde. Maar ik speelde op Gilbert, weet je, je kan, ja... Eigenlijk in die ploeg, kun je er vier noemen. Hè, die je zouden kunnen winnen. Ja, ik denk, ja dan weet je, ga ik toch voor Gilbert, weet je. Hij heeft al een keer eerder gewonnen. Misschien is het zo de rank, pikorde daar. Eh, dat, eh, dat Gilbert dan toch nog eventjes een streepje voor heeft. Als winnaar van vorig jaar. Maar eh, ja, Niki is natuurlijk ook wel een, uh, echt een slimme renner. En die, die altijd voor zeg maar, de andere zal demarreren. Hè, en daar ook niet bang voor is. En dat ook deed hè, op de Houtan. Dus dat uh, was een mooi aanval. En reed Nibali gewoon glad uit het wiel. Ja. En uh, om niet bij die dag zo uit het wiel, dat zie je niet vaak, hè, dat dat gebeurt. Maar ik zag juist niet ook de kracht van, van de Quickstep... dat zij meerdere mensen kunnen uitspelen. Dat ze, zichzelf, ze noemen zichzelf, hebben we er morgen een verhaal... of in Volkskant uh... de Wolfpack, zeg maar. Dus iedereen kan, ja. iedereen kan winnen. Dat is maar, om te de, weet je, de Wolfpack, daar word ik nu al een beetje moe van. Want iedereen begint nu een beetje na te lullen. Ja, want ik ja, weet eigenlijk niet wat ze anders moeten schrijven, denk ik. Maar <laughs> ik heb wel zoiets van... Uh, uh, kijk, als je met vier man, uh, kan, als je vier man kan uitspelen in die finale... En, uh, uh, dan ben je onberekenbaar. Dan weet, je, dan weet de tegenstander niet welke tactiek je rijdt. Want Schubert kan dan lekker de beentjes stilhouden als, ja. uh, als, uh, als Terpstra weg is. En andersom ook. He. Dus dat is, dat is voor de tegenstander is dat heel vervelend. Ja. We, gaan, we, naar, gaan, die, we, ja, we gaan ja? daar zo meteen nog uitgebreid uh, op uh, inzoomen. Laten we even naar, naar Terpstra zelf luisteren. Hij won op een geweldige manier. Maar zelf de manier waarop kan hem eigenlijk dat niet zo heel veel schelen. Nou, hoe ik win kan me eigenlijk helemaal niet schelen dat ik win. Dat, dat, dat is gewoon... Uh, daar gaat het om. En dat is gewoon zo, zo gaaf. Flink wat koersen gevonden. Je had Parijs-Rubel gewonnen. Maar ja, je status groeit. Hè? Als je dan ook de Ronde van Vlaanderen nog wint. Uh, het rijtje met de Raas en Kuiper is al genoemd. Daar sta jij nu in, qua Nederlanders die dat gedaan hebben. Ja, besef je een beetje wat je hier uh, vandaag gedaan hebt? Een beetje, ja, maar dit, ja. Wat je zegt, Roubaix en Vlaanderen, dat is gewoon. Mijn droomkoers al jaren. Sinds ik koers kijkt dat ik klein was, vond ik dit de mooiste koers. En nou heb ik ze allebei gewonnen. Dat is toch. Dat is gewoon ongelooflijk. Ja, we kunnen zo langs een verzamel cd maken van de songteksten, zo ongeveer, die hij uh, naar buiten heeft gebracht. in de interviews direct na een overwinning. Kennen jullie hem nog? Uh, kennen jullie ze nog? Dwars, uh, door Vlaanderen 2014, welke het toen was? Ik zou het echt niet weten, joh. Dat nee? een, was, een, was een van de rap Nee, toch? als je wint heb je vrienden. Oh ja, oh, ja dat is van ja, doe maar. Okay. Ja. En vervolgens van die de Enneko Tour 2016. Ik weet het niet, echt niet. boem stikkie, dikkie, boem voor Unlimited. Nou, hij pakt al de grote hits. Hoor. <laughs> ja, en Parijs-Roubaix had hitten. Toen de, en, was het nog niet zo. wel. E, E3, nou Parijs-Roubaix gaat hij nog winnen volgende week. Uh, ja, E3, die heeft hij er ook al gewonnen. De, ja, volgende, de, twee jaar geleden. In, de, in, twee uh, jaar geleden, maar toen had hij er geen een volgens mij. Nee, toen was er nog niet in, uh, in gedaald, zeg maar. Nee, uh, precies. De E3 uh, in 2018. Uh, zien we me gaan met die banaan. Ja, precies. Ja. Van je broer. Ja, precies, ja. Zing hem dan. Als je nou, wilt. Het, kan, nee. het kan iets beter, denk ik. <lacht> maar, <lacht> maar, <lacht> ik denk dat we willen nog graag een paar, een paar alternatieve aandragen ik bij de dus uh, volgende over. Over. Nee, nee, ja, ja. Daar had Jules Berg een hele mooie opmerking over, want hij was een beetje naar de... K in de laatste drie kilometer. En dan uh, klaakte ze zo. En dan riep Gilbert door de, door, de, door, de, door de oortjes terug van... Gaan met die banaan. Dan ja, ja. <laughs> kreeg hij <hem> terug. <laughs> nou, gisteren kwam er dus een songtekst bij... Een nummer van Raymond van het Groenewoud. Liefde voor de muziek. Tenminste, Terpstra en wij ook een beetje... maakten er de liefde voor de koers van. Het ging vooruit. Het. het ging vooruit. Het. het ging vooruit. Het. het ging vooruit. Het. Het voor het. Het Ik bouw erop, Ik bouw erop. Ik bouwde op, met zoveel vuur, ik zoveel stijl. ik bouwde op, ik wordt op, ik bouw op, ik bouwde op, ik bouwde op, ik bouwde op, ik bouwde op, ik wordt op, ik bouwde op, ik bouwde op, liefde, bouwde was de liefde. De liefste, voor de, koers. <hatre> de liefste voor de koers. Schitterend. En dan deed hij dat een paar uur na de finish gewoon nog een keertje. Toen hij in de studio van Sportster zat. Je hoort aan Sven Nijs over de kritiek die Terpstra van de Belgische Volks krijgt. Terpstra kon hem daarna prima inkoppen. Ik denk dat er nog weinig kritiek te geven valt. Ja. Als die er, als die er al geweest is. Zero denk je al, al, uh, ah ja, al als die al. Ja, weet je, als ik terugdenk aan die dagen ik mij zo misdragen, dan denk ik, heb ik maar een tijdmachine. Maar die heb ik niet. Dus zal ik mij gedragen en zal ik blijven sparen voor een tijdmachine, <lacht> <lacht> <lacht> ja, hij spit hier gewoon die lyrics. Als een uh, soort muzikant. Is het een beetje over de top, Danny, of kun je het wel waarderen? Ja, weet je, dit, dit, is wat, uh, dit is wat Terpstra leuk maakt. Hè? Dit is niet, uh, niet het geëikte uh, gebrabbel na de finish. Hij, hij zegt toch gewoon altijd wat hij denkt. En uh, daarvoor uh, is hij ook eigenlijk nooit uh, geselecteerd voor Rabobankploeg. Want hij had een te grote mond. Was te eigenzinnig. Dus hij uh, deed altijd zijn eigen dingetje. Het was Gerry uh, Vergerwey met een middelraamploeg die hem ooit een contract gaf. Als baanrenner. Uh, de Amsterdammer Harry Mater die hem ooit uh, alsof een promotor... Uh, een beetje onder de armen had genomen en, en hem, en hem daar promoten, zeg maar. En, ja, en uh, Verger, we dat aan. Dus ja, dan, dan krijg je nu dus een, een man die in het rijtje Kuiper en Raas genoemd wordt. En wat levert het hem aan respect op in België, of niet? Hij uh, wordt nog niet echt... Nationaal het is natuurlijk ja, voor België is Terf natuurlijk een ras echte Hollander. Hè? Dus uh, Hollanders krijg je hem bijna niet. Hè? Dus, uh, en dat vinden ze nog altijd wel moeilijk in België. Hoor. Dat, uh, want hij maar spreekt, kom, ook, kom, hij spreekt kom, ook helemaal niks Vlaams uit. Hè? Waar dus komt het vandaan? Waar komt het, die, die, die liefde die er dus niet is? Ik wil het geen haat noemen. Die liefde tussen België en, en Terfstra. Die manier ja, ligt een beetje in het verleden. Dat, de Tepsa die reed altijd heel graag voor zichzelf. Hè? Dus uh, dat, dat, dat tekent ook een echte kampioen. Hè? Dus, uh, en dat, uh, dat werd hem niet altijd een dank afgenomen. Dus, mm. ja. Ja. Even naar de, de, de andere Nederlanders. Uh, in de koers op de Oude Kwaremond. Uh, hij komt bij een groepje met Van Baarle en Langeveld. Dat is toch niet te geloven. Als je dan kijkt naar de, de, de kopgroep in de Ronde van Vlaanderen. Rijden vier op kop Pedersen en vervolgens drie Nederlanders. Dat is toch ongekend. Was je niet verbaasd? Nou, van Langeveld en Verpalen niet. Van was vorig jaar vierde. Naar Langeveld heeft al een keer op het podium gestaan. Dus die, die, die jongens die kunnen dat wel. Ik denk alleen dat ze wat te vroeg zijn gegaan. En dat ze te lang hebben gezwommen zeg maar, op die 30 seconden. 37 seconden maximaal hadden ze, geloof ik. En dan, ja, dan wordt het wat lastiger als je uh, op de kwarenmond uh, komt. En uh, ja, Terpsel zei het ook. van ja, weet je, Dan kun je het ook krijgen als je me als je, als je niet bij wil laten komen. Dan rijk je er ook gewoon af. Ja, dat is ook het moment. Dat heb je ook nodig als kampioen zeg maar, om die koers te kunnen winnen. Hè. Dat, uh, maar ja, het is uh, ongekende wilde die we nu uh, in het, uh, het Nederlands wielrennen hebben. Met uh, Tom Dubelet er nog bij. Hè, en, uh, en een hele groene wegen. Nou, dan, dan komen we heel eind. Hè? Ja. Ja. Maar zo'n van Baarle die dan uh, dus wel als beste van zijn ploeg eindigt. Maar niet weer als kopman start. Uh, weer zeg ik. Dat is niet de eerste keer. Ja, maar ook Van Balen heeft gewoon hersens. Uh, dus uh, die weet ook dat hij voor die andere weg moet zijn. En dat deed hij ook goed. Dus uh, kijk, je moet niet wachten tot je kopman gaat demoreren. Dus uh, je moet ook niet wachten tot je op kop moet gaan rijden voor je kopman. He, dus uh, je kan dan gewoon beter zelf proberen. En dat, uh, dat, dat weet hij gewoon heel goed uit te spelen. Het was alleen iets te vroeg. En dat, datzelfde geldt voor, uh, voor Langeveld. Hè, die in principe mede Kopman was uh, bij die ploeg voor, uh, voor Sepp van Marken. Hè. Dus uh, en op het moment dat Langeveld gelost werd op de kwaremond, mond... zag je ook een van Marken demareren. Ja. Alleen er zat niks meer achter, joh. En dan kom ik toch bij Wolfpack, wat jij dus ontzettend wint. Maar als je kijkt naar wat er nu is gebeurd... E3 Harrelbeke won Terpstra, Yves Lampaard dwars door Vlaanderen... vervolgens de Rond van Baskeland, vandaag eerste etappe... Alain Alaphilippe, Julien Alaphilippe die won. Ik geloof dat ze nu, we zijn net begonnen... 22 koers al gewonnen? 22 koers hebben ze gewonnen. Robert, heb jij een verklaring? Ja, maar die woelspreek is natuurlijk geen onzin. Daar vind ik het ook een beetje raar dat je dat zegt. Want wel, juist als ik zeggen, van dan weet je ook dat ze vier mannen kunnen uitspelen. Dus ook Terfstra. Ik denk dat die, dat die teamgeest wel degelijk ook de kracht van die team is. Dat je kan weten van je kan die uitspelen, ik kan die uitspelen. Maar het is niet alleen onvoorspelbaar. Maar het maakt ook in staat, inderdaad, hè. zoals dan als er eentje los is, om de, om de koers te, te gaan neutraliseren. Ja, zeg, Michel maar Gisteren in onze uitzending: het is een ja. vriendenploeg geworden nu. Ja, ik weet niet of en, dat zo is. Er zijn er ook gewoon concurrenten. Nou ja, want ze, ze tot... wilden allemaal winnen. Maar uiteindelijk hè, zorgen ook als Gilbert wel voor. Dat de koers, koers heeft dan wordt geneutraliseerd. Dan is ja. het ook in de barrage, barrage. En we houden hem wel gewoon uh, uh, onder controle. Dat is natuurlijk wel de kracht van het team, denk ik ook. Ja, Dan kun je zeggen: ja, uh, Wolfpack. Uh, maar goed, dat is ook ik, nu, nu het motto geworden van het team. Ook, he. No mm -hmm. prisoners taken, hoe noemen ze dat. Ja, je kan het overdreven vinden. Maar goed, ze doen het wel. Maar nou, volgens mij in de Wolfpack heb je gewoon altijd één leider, hè. Dus, uh, ja, dus ah, ik, uh, ja, ja. Maar goed, ik ben geen bioloog, maar... Uh, <laughs> oké, oh, maar, okay, maar jean Bert dacht en je dacht... oké, okay, blijkbaar heeft hij nu betere benen. Hij leert voor, uh, dan doen we het gewoon voor hem nu vandaag. Maar, maar zijn dit ook allemaal grootverdieners? Ja. Ja, ja, Dus, dus er uh, zit heel veel geld. Er zit, ja. er, zit, er, zit, er zit veel geld en er zit dus ja. druk achter. Hè, want ja. we hebben Wat is een groot verdienen dan? Nou, ik geloof dat als je 800.000 euro per jaar pakt, dat is dan? Nou, Dat is toch geld of niet? Ja, ah, dat is. Ja. Ja, en ja. Ik ja. denk ja. dat mensen ook wel zoiets. We hadden ook een budget van ongeveer 15 tot 18 miljoen zo vorig jaar. Quizer is toch gewoon een ploeg met heel veel geld. Die ook gewoon goede renders kunnen halen. Terwijl ook gewoon toen goede renders waren weggegaan. Al staat het wel budget onder druk, Want quickstep, dat, dat, dat gaat stoppen. Ja. Uh, dan willen ze Lidl, zeg maar, toch, uh, als, als uh, hoofdsponsor naar voren schrijven. Maar dit wat op shirt staat, dat, komt, dat geld komt uit België. Uh, dat is niet het grote uh, Europese concern Lidl. Dus, uh, dus ja, dat moeten ze natuurlijk ook nog doen. Hè? Dus uh, kijk, dat weten die renners. Ja, met uh, 22 koersen winnen, uh, dan kom je wel een heel eind. Maar alleen de allergrootste koersen tellen, uh, sponsorships. Dus ja. de Ronde van Vlaanderen, die telt mij. En Tom Bonen is natuurlijk nu weg. Ja. Maar ja, dat, is altijd, natuurlijk, want... dat zou je dan de leader van de Wolfpack kunnen, ja. kunnen noemen... die dan nu wegvalt. En dan is dat ja. misschien al van mannetjes de strijd... Ja, nu om wie de leider ja. wordt misschien nu. Nou, nou, ik denk dat je niet echt heeft, nu een leider hebt... zeg maar die zo groot was als, als, als Bonen En dat, en dat alle, alle andere renners nu zeg maar ook gewoon hun kansen ruiken... en ook pakken. Ja. Wat vind jij eigenlijk, Henk... Het feit dat Quickstep zo regeert in één sport, vind je dat een goede zaak? Ja, maar ik, daarom vroeg ik net al zijn het vrienden. er zit veel geld. Dat is toch altijd zo in de sport? Dat is, dat is in de. Mensen ja, de City van. Ja, de wat van wat, wat deed wat de Rally, wat nou, de rally nou, nou, vroeger? van nou, minder geld, maar een Rally vroeger in de, in de, in de oude tijd. Nou, naar Panasonic. Nee, maar kijk, er reden ook nog uh, Renners van Sky. Die hebben een dubbel budget. Mm -hmm. Een dubbel budget van wat Quickstep uh, heeft. Die werden er wel allemaal afgereden. Dus ja, weet je, geld zegt ook niet alles. Nee, nee, nee, nee. Het pakt nu goed, het kan nu straks ook, wat, wat, wat Danny nu zegt... als we nu verder moeten gaan. En uh, het kan ook leiden tot, weet ik veel, wat, wat jaloezie... of wat dan ook, als die Terps wat te veel gaat doen. Ik noem maar even wat. Dat het straks even niet allemaal goed gaat met die roedel. Dat het allemaal niet allemaal in elkaar ja, gaat. Maar, ja. maar, ja. maar je ziet ook een heel ander uh, fenomeen de koers ontstaan. Niemand wil meer met Sagan uh, uh, naar de finishlijn. Het zijn mm. ze allemaal geklopt. Dus uh, mm. Mm. die laten nu alles over aan Sagan. En uh, dat die daar zit, Sargan, die, die bepaalt van heel groot gedeelte tot er niet gekoest wordt. Hè? Want daar waar Zagan zit, wordt niet gekoest. Mm. En daar waar die niet zit, daar wordt gekoest. Nee. En dat, zie je, dat zag je nu weer. Dat zag je in de Milanse Remo, dat zag je nu weer in uh, rond Vlaanderen. En dat ga je ook zien in alle andere koersen. Ja, dat was gewoon te laat. Nee, hij is niet te laat, hij heeft gewoon gaan ploegen zeg maar, om dat recht te kunnen zetten. Ja. En als je weet dat, dat je met hem naar die laatste twee bergen rijdt... dan rij je hem er niet meer af en ben je gewoon geklopt aan de streep. Het lijkt me heel grappig om te zien hoe ze dat dan volgende week gaan doen... In, in parijs roubaix of ze dan weer iemand kunnen uitspelen. Omdat er toch mensen zeggen, ja, jongens, we gaan we gaan niet accepteren, die dominantie... we gaan zelf gewoon rijden. Je kunt niet alleen maar blijven kijken naar onder natuurlijk, toch? Nee, maar zal, zal ik zou zal zelf iets moeten doen, lijkt mij. Om ja, die dominantie zeker. te gaan doorbreken. Ja, maar dan wens ik je wel veel succes. <laughs> Dat ja, nee, ja, dus last is lastig. Hadden. Ik ben ook heel benieuwd. Hey, even iets anders. Wel ja. binnen het wielrennen. De UCI is begonnen met die video-ref. De video scheidsrechter zullen we maar even zeggen. Milaan Sanremo werd er voor het eerst gebruik van gemaakt. Ook gisteren zat dan een jurylid continu die beelden te analyseren. Uh, bijvoorbeeld iemand werd eruit gehaald omdat hij op het fietspad deed. Bro, bro. Bro, een de verkeerde fietspad. een keer fietspad los van die beslissing überhaupt, de videoref in het wielrennen? Ja, Danny, word je er blij van? Ja, ik word heel blij van. Want dan hebben we ook die discussie niet meer... wat we vorig jaar hadden in de tour. toen zei dan, ze dan kan, iemand precies. in het, in, in het ja, hek rijdt. En dan, weet je, dan kun je gelijk een beslissing nemen. Weet je, dan zet je die vent toch gelijk uit de koers... en heb je, die, heb je die discussie gewoon niet meer. En dan, weet je, het laatste woord... moeilijk aan die videoref zijn, ja. vind ik. Ja, Hoe werkt ja, Henk, Henk ja. ook mee eens? Nou. nou, ik twijfel een beetje. Zou dat echt zo zijn? Ik bedoel, dit was dan, wat je aanvoert is dan misschien een heel hm. uh, duidelijk... vergand voorbeeld... Dat heb je in het voetbal ook. Maar in het voetbal is, is al duidelijk geworden hè, dat het ja, de absolute eerlijkheid die ga je er niet mee krijgen. Dat hebben sommige mensen toch gedacht, met name supporters denken dat. Ja, nou ja, omdat, dus het, het, omdat het soms aan interpretatie onderhevig blijft. Nou, dat is bij tennis uh, in een ja, uit. geval. Heel ja. veel. Ja, in ja, hockey ook, dat is heel hele probleem ook. Hè. Als, die, als, als die interpretatie, als dat doorslag moet geven. Alleen daar kan nog een video scheidsrechter en zeggen: van, Nou ja, ik kan geen oordeel geven. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Uh, en misschien ook nog wel inderdaad van: uh, wil, wil we geen bepalen of iemand, iemand met offset in de rijdt, omdat het echt het nou ja, is geweest. Maar je weet in ieder geval altijd zeker... Uh, ja. op basis waarvan de interpretatie uh, wordt ja. gedaan. Hè? Want ja. als je een zegt, als hij maar half ziet... Ja, dan kun je nog daaraan twijfelen. Nee, maar kijk, in ieder geval, de beelden zijn er. Ja. Nee, maar de, kijk, je moet, een videoref dat moet iemand zijn... die beslissingen durft te nemen. En Guy Dobbelagen, die uh, gisteren als dan werd ingezet... dat is een man die beslissingen durft te nemen. Die heeft ook uh, namelijk Sagan uit de toer gezet. Hm. Dus, uh, die zette dus ook Ro eruit, omdat hij hm. op fietspad reed. Ja. Dus, uh, ja, dit, maar, en ja, dan moet je niet een twijfelaar hebben. Ja, dan, dan wordt het niks. Nee. Ja, bij, bij het voetballen is het, is het redelijk omlijnd. Dan gaat het om uh, uh, wel of niet rood, uh, wel of geen penalty, wel of geen doelpunt. Ja. En, of, en hij mag ingrijpen op het moment dat de gele kaart aan de verkeerde speler wordt gegeven. Dat is het. Meer is het niet. Voor ja, andere maar, dingen wordt het niet gedaan. Ja. Nou ja, ja. Dat was mijn vraag. Ja. Wat gebeurt er bij het wielrennen? Hoe omlijnd is dat? Ja, maar dat is heel erg omlijnd. Het staat allemaal wel strak opgeschreven in de reglementen. Dan wordt ook van tevoren gewaarschuwd. Geen fietspad. Nou, toch doen. Uh, hmm. En dat kun je nog aanvoeren. Want Rowley schreef dat vandaar. He, dat hij geen andere keuze had. Door een stuurfout. He, ja. Het was vallen die die had, of het mh. fietspad, zijn. Het hmm. was vallen of fietspad nemen. Weet je. Ja, nou goed, ja, dat snap ik. Maar uh, ja, aan de andere kant willen ze nu ook een statement maken. Dus een statement is gewoon niet op fietspad. Nou, dus naar huis. Ja. Maar weet je, wat zijn de criteria voor die, uh, voor die videoref bij het wielrennen? Nou, allereerst moet die man gewoon alles uit zijn hoofd kennen. Het hele reglement. En daarom moet hij beslissingen nemen. Ja, dus He, dus in is... een eindsprint bijvoorbeeld bij vorig jaar de Tour met Sagan. Sagan wijkt van zijn lijn af. Die gooit de deur dicht, zoals we ze dat zeggen. Ja, dat mag je gewoon niet meer doen in de laatste 300 meter. Zijn er zijn dan natuurlijk nog anderen die ook van de lijn wijken. Alleen daar gebeuren geen ongelukken mee. De Maar, die rijdt gewoon, ja, die rijdt ook bijna iemand van zijn fiets af. Maar goed, maar die valt niet. Ja, nee, maar dat was in het verleden toch ook al het geval. Dat, er in, dat de eindsprint op video wordt teruggekeken. Ja, als er een protest is van iemand. Maar dan moest je een protest ja, indienen. Hè, anders ja. keek de jury er niet eens naar. Ja. Ja. En nu hoef je dat protest niet meer in te dienen. Want de jury kijkt mee en die neemt dan een beslissing. Maar en zou, dan mag jij protesteren tegen de beslissing. Ja, maar het zou ook, zou ook niet zo mogen zijn dat alleen maar als iemand velt, dat je dan een videoref inschakelt. Als Ik denk dat de videoref gewoon moet kijken. Jongens, ja, het is niet, de sprint gewoon. Ja, maar he? deze videoref dat is even iets anders dan de, de hockey en het tennis en ja. de videoref in het voetbal mm -hmm. en, en of in het rugby, deze videoref neemt gewoon een beslissing. Die ja. gaat niet overleggen, hè. die zegt gewoon eruit, klaar. Ja. ja, maar ook in dat geval is, is het dus, en, kijken, en meer ja. bij die andere sporten, is het dus interpretatie. Ja, natuurlijk, ja, dat is wat ik bedoel. Bij het voetballen is het nog redelijk omlijnd. Ja, maar maar bij het wielrennen in... is het zo groot en zo breed. Nou, maar ook in die wat jij redelijk omlijnde situaties noemt, zijn, kan het al heel veel kant op in het voetbal omdat voetbal een contactsport is. Situaties zijn niet eenduidig uit te leggen. De meeste zijn niet eenduidig uit te leggen. Dat denken veel te veel mensen dat het wel zo is, maar het is niet zo. En, en nu met die sprint van Sargan, vorig jaar in de Tour... Ja, in mijn leken ogen nam uh, de jury, of de scheid, Nou, het was nog geen scheids, maar werd een goede beslissing genomen. Ja. Maar ik heb toch heel veel mensen... Ja, ik ook, ook vanuit uh, het sentiment dat het om Sargan ging natuurlijk... die ze liever de toch niet kwijtraan ja, waren in de is, Tour. Ja. Heel veel mensen, ook, ook uh, analisten, heb ik horen betogen dat het dat de elleboog toch even net niet helemaal een elleboog was. Nou, in het voetbal is dat, is dat gezeur over wat wel en niet een elleboog is... dat, gaat al, dat is al oeverloos. Ja. Dat ga je hier dat ook je krijgen. Je maar ja. goed, het is misschien iets duidelijker dan het, dan het was... In ieder geval, ja. weet, je, weet je iets meer waar je het over hebt? Nou, kijk, achter wel... de, auto rijden, hè? Achter de wil... auto rijden, aan de autogangen, noem ja. maar op. Ze ja. de... probeert een ja. afronding te maken. Ja, maar goed, dus... Ah, dus... O, sommige ah, mensen voelen het aan, van... sommige ja. mensen niet. Ja. <laughs> <laughs> de recht gezegd dat we moeten stoppen. Ja, precies. We moeten ook nog even over de vrouwen hebben, namelijk, want het is ook een mooie week... voor de oranje wielren en vrouwen. Anna van der Bregen, eerder Ellen van Dijk. Maar Anna van der Brecht toch wel absoluut topper, Danny? ja nee ja die reed op uh, precies dezelfde plek weg waar uh, waar wegrijdt op het Swansea's gedeelte op dat moment. Ja, die rijdt ook gewoon een fantastische solo. Hè. Die valt ook niet stil. Die zag je zag er ook echt afzien. Maar wat er dan nog mooier is... is dat er achter ook nog gewoon uh, Pieter, uh, Pieter zit. En dan, uh, dan Blaak, weet je. Dus die rij je eigenlijk bijna voor een, voor een vol podium. Met één ploeg, hè, met boels. Dus, die, die, die, die Nederlandse vrouwen zijn echt wel dominant, hoor. Dat is echt wel, uh, ja. wel mooi. Wel genoeg concurrentie, dat is wel eens. Ja, nou goed, daar, daar kun je dan echt wel een beetje vraagtekens bij zetten. Op 15e edition 6 overwinningen van de Nederlandse wielrensters. In Vlaanderen. Maar ja, da daarmee zijn ze ook specialiseerd. Ik heb Blaak ook wel een keertje zien meetrainen met Lotto Jumbo. Nou, die moesten aardig goed doorrijden, die mannen, om, om haar gewoon een los te krijgen. Want die, die, die meiden kunnen erg hard fietsen, hoor. Moeten we moet niet onderschatten. Nee, dat moet je echt niet onderschatten. Echt nee. niet. Maar goed, het feit blijft wel gewoon dat het een iets kleinere sport is. Laten we dat ook vaststellen. Toch, vrouw Wielrein. Ja, vrouw Wielrennen is zeker een kleinere sport. Maar kijk, vrouw Wielrennen heeft wel alle, uh, alle mogelijkheden in de toekomst... die de mannen allemaal niet meer hebben. Zoals... Dus? Nou, bijvoorbeeld de rechten op de sport. Hè. Dus uh, in het wielrennen kun je het gewoon echt vergeten uh, bij de mannen... dat er ooit uh, uitzendrechten richting de ploegen gaan. Maar ik denk dat er het bij het wielrennen en vrouwenwielrennen... nog helemaal open is uh, voor discussie. Ja, ja, want dat platform, bestaat namelijk nog niet uit uh, innovatie. Ja, ja, ja. Interessant einde. En prijs, weg. Bij de vrouwen is ook wel een keer tijd voor, toch? Laten we gewoon echt grote koers rijden. Ja, gewoon ja. ook die dansen. Ik dan raar, hè? Over, over dingen die vrouw niet laat meedoen aan wimmelden. Ook dingen aanvoelen gesproken, Robert. Hoor je, je die Tune Oh Sorry. Zo, Bij het ontwerpen van een Peugeot besteden we veel aandacht aan de details. Dat ziet u terug in het design en het zorgt voor een intense rijervaring.